8 uur, Remolse Reem met het NOS-journaal. De Spaanse politie denkt dat de aanleiding voor de moord op Ingrid Visser en Lodewijk Severijn een zakelijk conflict is. De oud-volleybalster en haar partner zijn vrijwillig meegegaan naar het appartement in Molina de Segura, een dorp in de buurt van Murcia. Ze zijn daar waarschijnlijk dagenlang vastgehouden en daarna zijn ze vrijwel zeker in het appartement gedood. Het is niet bekend waar het zakelijk conflict over ging. De Nederlanders zouden de Spaanse verdachten persoonlijk hebben gekend. De lijken van de twee Nederlanders werden gisteravond in een citroenboomgaard in de buurt van Murcia gevonden. De doden zijn nog niet officieel geïdentificeerd, maar het is vrijwel zeker dat het om Ingrid Vissen en Lodewijk Severijn gaat. Bij een reeks aanslagen in de Iraks hoofdstad Baghdad zijn vandaag zeker 50 mensen om het leven gekomen. Meer dan 100 mensen raakten gewond. In voornamelijk Shiïtische wijken ontplofte 11 autobommen. Doelwit waren onder meer twee markten en een drukke winkelstraat. Elke dag zijn er nu aanslagen in Irak en aangenomen wordt dat die het werk zijn van Al-Qaeda. Die organisatie probeert de Shiïtische regering van premier Maliki te ondermijnen. Een apotheek in Nijmegen is een proef gestart die verspilling van medicijnen moet tegengaan. Met een thermometerchip wil de apotheek vaststellen of teruggebrachte medicijnen goed zijn bewaard... en opnieuw kunnen worden verstrekt aan andere patiënten. Het opnieuw verstrekken van medicijnen die zijn teruggebracht is nu verboden... omdat niet is vast te stellen of de geneesmiddelen bijvoorbeeld op de juiste temperatuur zijn bewaard. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix... hebben in een brief iedereen bedankt voor de vele felicitaties... die ze kregen rond de troonswisseling op 30 april. De brief staat op de website van het Koninklijk Huis. Na Igor Sijsling heeft ook Robin Hazen zich geplaatst... voor de tweede ronde van de Open Franse tenniskampioenschap op Roland Garros. Hazen versloeg de Fransman Kenny de Schepper in vier sets. Sijsling speelt in de tweede ronde tegen de Spanjaard Robredo. De tegenstander van Hazen is nog niet bekend.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 De Nederlandse economie is in recessie. Nog nooit waren er in Nederland zoveel werklozen. Dat ja, zijn hele slechte cijfers. We zien dat het land toch een buitengewoon moeilijke fase gaat. Twee dingen praat elke maandag in mei met CEO's in crisistijd. Het aantal faillissementen is 30% hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Hoe is het om in deze tijd leiding te geven aan een groot bedrijf? Het herstel in de bouw blijft uit. Vanavond margriet Rijntjes in gesprek met Karin Sluis... directeur van ingenieursbedrijf Witteveen Bos. Welkom, Karin Sluis. Dankjewel. Ja, anderhalve maand geleden bent u aangesteld als CEO van ingenieursbureau Witte Lijn en Bos. Uh, dat betrokken is dat bedrijf bij grote bouwprojecten zoals de Tweede Maasvlakte, de Noord-Zuidlijn, ook een waterzuivering in Ghana. Crisis, crisis. Dit klinkt als een prachtig rijtje. Ja, dat, uh, dat, dat is het ook zonder meer. En we zijn natuurlijk ook uh, enorm blij dat we bij deze uh, projecten betrokken mogen zijn. En dat drijft ons om mee te kunnen werken aan ja, complexe grote opgaven ja. die ertoe doen. En uh, ja, uh, uh, uh, dat dit het resultaat is in deze periode van crisis is natuurlijk mooi. Maar dat heeft ook wel uh, behoorlijk wat voeten in aarde gehad, moet ik zeggen. Want zijn er dingen die jullie wel degelijk hebben moeten aanpassen door de crisis? Ja, zeker. Uh, ik denk dat uh, ja, de crisis, hè, wat natuurlijk letterlijk keerpunt betekent... dat dat voor ons ook wel een, uh, een echt keerpunt is geweest. Wat, wat doet u anders nu? Ja, wij hebben eigenlijk twee dingen... Dat is ook toevallig. Ja, Twee mooi, dingen hebben we goed, anders zo. gedaan uh, de, de afgelopen jaren. Het eerste is dat we uh, echt hebben uh, ingezet op beter worden... Uh, in wat we eigenlijk aan het doen waren. Maar dat doet ieder bedrijf, toch? Ja, en um, wat denk ik ons succes is... is dat we het uiteindelijk echt hebben kunnen vertalen... in daadwerkelijk beter uh, werk leveren op de, op de werkvloer. Dus he, om een voorbeeld te noemen... wij hebben geconstateerd dat het steeds moeilijker werd om opdrachten te verwerven... dat onze slagingskans van offertes uh, lager werd... En we hebben samen met opdrachtgevers hebben wij een traject ingezet... dat heet betere offertes maken. Mm -hmm. En um, daarin werden we echt geconfronteerd met um, ja, hoe, hoe klanten onze offertes ervaren... en ook uh, uh, hebben zij ons geholpen om die offertes daadwerkelijk beter te maken. En, en scherper en, aan de prijs? Nee, eigenlijk juist niet. Um, wat we hebben gedaan is uh, vooral geluisterd naar wat klanten echt willen hebben... En ook niet meer doen dan noodzakelijk is om dat ook te leveren. He, blijkt dat, uh, en ik denk dat dat formeel, voor veel uh, um, zeg maar professionals geldt... dat die een uh, inhoudelijke drive hebben om zoveel mogelijk uit te zoeken... zo diep mogelijk te gaan. Maar het gaat er natuurlijk om dat het klantwaarde oplevert. He, en uh, ja, dat, uh, uh, dat traject betere offertes maken heeft dat, ons, uh, heeft dat, uh, dat inzicht aan ons gegeven. He, dus... Um, eerst achterhalen wat die klant wil en vervolgens ook niet meer doen dan dat, zodat de prijs dus niet hoger wordt omdat je nog wat extra onderzoeken doet bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Maar heeft dat tot gevolg dat het personeel ook een slag heeft moeten maken, harder moet gaan werken, anders moet gaan werken? Nou, met name eh, zou ik. Eh, we hadden op een gegeven moment we hadden we een soort tegeltjestekst tekst, van uh, harder naar slimmer werken. Mm -hmm. eh, want uh, uh, ja, wil je echt wil je iets wil je iets anders krijgen, moet je ook echt iets anders doen. Ja, daar ben ik wel van overtuigd. Ja. Dus het heeft ons vooral geleerd om niet, niet de, te steken in meer uren... maar vooral meer waarde leveren in die uren. En is het zo, want het is toch een grote organisatie ook... Mm -hmm. dat iedereen dan inderdaad meteen mee beweegt in zo'n tijd? Ja, dat is natuurlijk uh, uh, wel wat je het liefst zou willen. Ja, dat tuurlijk. is niet wat er daadwerkelijk <laughs> nee. gebeurt. He, dus je ziet, uh, je ziet natuurlijk uh, mensen die daar initiatieven in nemen. He, een eerste groepje dat daadwerkelijk ook het aandurft... om Bijvoorbeeld Rijkswaterstaat te vragen van... Jo, wat vinden jullie nou echt van ons of vetters, hoe kan dat nou beter? Kwetsbaar op, zich op durven te stellen. Ja, ik denk dat dat wel, wel echt een heel mooi sleutelwoord is. En wat natuurlijk mooi is... we hebben bijvoorbeeld uh, zo'n zo uh, opdracht als de Afstaardijk... eind vorig jaar verworven, grote studie naar, uh, ja, naar die dijk. En zo'n succes, ja, dat is dan eigenlijk ook meteen een uh, katalysator... om de rest van het bedrijf in gang te zetten. Van ja, Zie je, het levert wat op als je het zo doet... En uh, ja, ik, ik zie nu dat, uh, ja, dat we eigenlijk in de breedte uh, daar succesvol in zijn. Want de afsluitdijk noemt u. Hè? De afsluitdijk ja. moet uh, aangepast worden aan de huidige tijd, de waterstanden. Ja, ook daar zijn weer twee dingen. Ik uh, kan het echt ja, niet je helpen. Ja, bent heel goed bezig. Ja. <laughs> ja. Um, er is eigenlijk een opgave op het gebied van hoogwaterveiligheid. Ja. Ja, dus de, dijk, de afsluitdijk moet versterkt worden om in situaties van um, storm... Uh, He, uh, uh, genoeg bescherming te bieden tegen uh, uh, golven vanuit de Waddenzee tegen de dijk aan. En de tweede opgave is eigenlijk een opgave van waterafvoer. He, doordat de afvoer van de grote rivieren naar het IJsselmeer... toe de afgelopen decennia steeds groter is geworden... is eigenlijk de capaciteit van de spuikokers in de dijk naar de Waddenzee toe is te klein geworden... Dus daar moet ook uh, ja, extra spuikcapaciteit komen. Dus, uh, en dat ja, mag dat u met uw gebeuren. bedrijf doen? Is het zo dat mm -hmm. als u dan inderdaad merkt... yes, we krijgen hem, die opdracht? Ja, dat waren de letterlijke woorden die ik zei... Oh, toen ja? ik een telefoontje kreeg trouwens. Ja. Ja? Yes! Ja, yes. <laughs> ja. En dan, ja. wat, wat gebeurt er dan vervolgens in zo... Wat, wat doet u dan? Yes zegt u in de telefoon en dan? Ja, letterlijk het eerste wat ik deed is natuurlijk iedereen bellen. Hè, van, uh, want we kregen deze uitslag een dag eerder dan, uh, dan we gedacht hadden. Op, uh, op donderdagmiddag 6 december in plaats van op uh, vrijdagochtend. Ja, en het eerste wat je doet is zeg maar het team uh, bellen. En uh, ja, uh, de dag daarna hebben we champagne gedronken. Dat is wat we dan doen. Ja, ja. ja. En ja zo, Want je successen, dat is denk ik ook heel belangrijk. Als je een verandering wil inzetten is ook dat je je successen moet vieren. En daar echt even bij stil moet staan van, ja waarom is het nou een succes geworden? Want is het, hè, die Afsluitdijk, is, er, is dat een ultiem uh, project wat u wil doen? Of, of, of is, is er een bouwwerk waarvan u denkt, ja, dat, dat is het eigenlijk? Ja, voor mij, voor mij is, is de, de Afsluitdijk in Nederland wel het icoon. Hè? Ik ben uh, waterbouwer van, uh, van, uh, van, van, van, van origine en uh, heb ik in Delft gestudeerd. En ja, de Afsluitdijk, dat is het ding wat je vanuit de ruimte kan zien, hè? vanuit het... Uh, International Space Station kan je de Asserdijk letterlijk zien liggen. Ja, dat is natuurlijk prachtig als je, als je daar dan aan mag meewerken. Ja, want u zegt ja. dat is hier in, in Nederland wel het ultieme. Maar daarmee zegt u in het buitenland is er iets anders. Ja, dat komt wel heel erg terug uh, bij uh, waarom ik ooit gekozen heb om, uh, om uh, ingenieur te worden. Um, dat ging eigenlijk als volgt. Ik was uh, ja, 14 jaar, uh, een pubermeisje. Mijn vriendinnen hadden John Travolta boven hun uh, bed <laughs> ja, hangen ja, in uh, Saturday Night Fever ja, en zo. In ja. dat uh, mooie standje. Ja. <laughs> ja. En uh, ja, ik kreeg uh, van mijn vader uh, kreeg ik, uh, voor mijn verjaardag een poster van de Golden Gate Bridge. Zo'n uh, landscape poster. En die poster die heeft eigenlijk jarenlang boven mijn bed gehangen. En pas later heb ik me gerealiseerd waarom dat was. En um, voor mij is het echt een uh, prachtig symbool van ingenieurswerk. Want het is uh, een heel nuttig ding. He, er gaan honderdduizend uh, uh, voertuigen per dag overheen. Net zoveel als door de Koentunnel. Um, het is natuurlijk een heel duurzame ding. Hè, want je bouwt iets. Ja, die brug staat er nu al tegen de tachtig jaar. En dat geldt eigenlijk voor al, al het ingenieurswerk. Mm -hmm. En hij uh, is natuurlijk prachtig. Het is een letterlijk kunstwerk. Het is gewoon mooi. En ja, daar wilde ik, daar wilde ik aan, aan, aan werken. Aan dingen met, met, met zo'n impact eigenlijk. En Dat is wat mij uiteindelijk hè, heeft gedreven om ingenieur te worden. Want uh, had die vader van u dat dan in de gaten, dat u dat zou aanspreken? Dat hij dat aan u gegeven had, die poster? Ja, kijk, ik, ik, uh, hij is zelf ook ingenieur. Hè? En uh, ja, hij had natuurlijk al wel in de gaten toen... Uh, ja, dat ik natuurlijk affiniteit had met allerlei, ik zal maar zeggen... beta-vakken, wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Ik had dat hele pakket verzameld. En ja, ik denk uiteindelijk, de, de, de passie die ik zelf voor dat vak voel... ik denk dat dat hem uiteindelijk ook heeft gedreven om dat aan mij te geven. Ja. Dat zie ik ook als ik nu help met voorlichting bijvoorbeeld op de middelbare school. Ja, dat je eigen passie ook... Weer... En dat herkent u dan ja, bij meisjes? Ja. Ja, dat, ja dat, dat herken ik wel. En het lastigste is natuurlijk um, meisjes die dat niet, en, en overigens ook jongens, hoor net zo zeer, die dat niet in hun eigen omgeving hebben, mm -hmm. om ze dat toch te laten zien hoe mooi dat werk is. Heeft u hem wel eens gezien? Heeft u er wel eens overheen gereden, over die bridge? Ik heb hem wel eens gezien. Ik heb er nog nooit overheen gereden. Nee? Maar we hebben gisteren, ja het is ongelooflijk, maar waar hebben we vakantie geboekt? Uh, en we vliegen. Heen naar San Francisco. Ja, ik vond het wel het jaar om daar ook naar nou, te rijden. Zeg, persoonlijk. Als CEO. Ja. U <laughs> moet toch naar de bron ja, van met, alles? Met uh, natuurlijk die kinderen die ik ook zo gek wil krijgen om, uh, eh, om uh, ingenieur te worden, hè? diep in mijn hart. Ja, ja, ja, en waar is die poster nu? Want die heeft dus jaren bij u op de kamer gehangen. Ja, thuis. De, le de letterlijke poster is, uh, die is er niet meer. Mm -hmm. ik, ik weet niet waar die gebleven is. Uh, maar ik heb nu uh, zeg maar op mijn nieuwe kamer heb ik uh, sinds uh, uh, eind vorige week uh, wel weer zo'n poster hangen. Ook weer van de Golden Gate ja, van de Golden Gate Dus Ik dacht, ja, dat, dat, dat, is zo, ja, dat is zo tekenend voor uh, nou, mijn eigen verhaal. Ja. Als en weer zo'n joekel, zo of niet? Ja, behoorlijk, gro behoorlijk groot. Ja. En daar kijkt u naar ja. en denkt u, hier doe ik het ja. voor allemaal. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, u was dus een beta-meisje. Mm -hmm. U ging naar Delft. Ja? Uh, toch een mannenbolwerk, bolwerk mag je zeggen. Ja, dat, dat is wel een beetje het stereotype beeld van Delft. Ik wil dat sowieso nuanceren uh, uh, voor hoe het toen was. En er waren toen 10, 15 procent meisjes. Afhankelijk van de studierichting kon dat natuurlijk variëren. Nu zijn het uh, uh, een kwart. En bij studie, sommige studierichtingen is het zelfs meer dan 50 procent dat mm -hmm. er meisjes lopen. En wat ik het mooiste vond is dat ik daar meisjes tegenkwamen die zeg maar... Uh, die echt op mij leken in de zin van ja, wel een uh, wel leuk vinden om een rokje aan te trekken... en mascara op te doen, maar ondertussen ook gewoon uh, dol op, uh, ja, op, op, op techniek. Ja. Ja. En dat had u eigenlijk niet voor mogelijk gehouden? Nee, dat was ik niet zo gewend uh, vanuit mijn middelbare school. En ik vond dat uh, een verademing eigenlijk. Dat die er ook ja. waren? Ja. Ja, ja, precies. Nou ja. is het zo dat u bij uw bedrijf de eerste vrouwelijke directeur bent. Dat klopt. Um, hiervoor zat er CEO Harry Webers. Ja. En die zegt daar het volgende over. Ze is natuurlijk onze eerste vrouwelijke directeur. Maar ze heeft zowel, laat ik het zeggen, roze eigenschappen als blauwe eigenschappen. Dus het is nu niet zo dat wij haar zien als een directeur... die alles op een hele feminine manier gaat doen. Want we zien haar ook heel erg eh, mannelijk af en toe opereren. Dus het is en roze en een beetje blauw. U moet echt schaterlachen. laten. Ja, ik vind het echt leuk dit. Waar ja. heeft u het over? Ja. Nu eens een paar mannelijke eigenschappen. Ehm... Um... Ja, uiteindelijk denk ik dat ik een behoorlijk uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, recht door zee ben. Uh, um, en ook uh, uh, uiteindelijk uh, uh, behoorlijk doelgericht. Als je dat... Um, uh, als je dat in die, uh, ik denk dat we dat no, normaliter als wat mannelijke eigenschappen zien. Uh, ik denk ook wel dat ik van het, uh, het, uh, het, uh, het spelletje hou om te winnen. He, dat, en dat is ook nodig bijvoorbeeld als je aan offertes bezig bent. Dan, dan, wil dan wil ik ook gewoon deze hebben. opdracht winnen. Ja. ja, en dan gaat het ook echt... Ik bedoel, daar komt ook alles uit de kast. En wat betekent um, alles? Ja, um, uh, nadenken over uh, wie zijn de allerbeste mensen die in zo'n uh, zo team moeten zitten. Zorgen dat het team ook echt als team gaat opereren. Bijvoorbeeld voor de Afzendijk hebben we een teamcoach inge, uh, ingehuurd. Om ons gewoon te helpen om als, als offerte team zo goed mogelijk te functioneren. Ja, um, dat zijn voorbeelden van echt alles uit de kast halen. Maar ook gewoon midden in de nacht tot de laatste zin uh, perfectioneren. Ja, dat hoort er ook bij. En het vrouwelijke, ja. want die was er ook, de roze kant. Um, ja, ik denk um, uh, uh, uh, dat, ik, dat ik ook um, redelijk goed ben in het, um, zeg maar, uh, het, it, het inleven... in um, wat voor anderen belangrijk is, in um, uh, wat, um, uh, wat anderen drijft... maar ook uh, wat bijvoorbeeld uh, bepaalde gebeurtenissen met andere mensen doen. En ik denk ook dat dat bijvoorbeeld heel goed helpt... Uh, bij het maken van die winnende offertes. Zodat je je echt kunt inleven wat voor iemand anders belangrijk is. Want ja, dan win je. Dit is Max. Tot half negen. Twee dingen. Met Margreet Rijntjes. Karin Sluis zit hier, de laatste gast in onze serie gesprekken... op maandag met CEO's in crisistijd. De kersverse directeur is er van ingenieursbedrijf Witteveen Bos. Uh, de regel bij jullie bedrijf is dat de directeur weg moet... als hij of zij in dit geval 55 is. Mm -hmm. Want dan trek je het allemaal fysiek niet meer helemaal goed... en uh, je wordt minder flexibel, want alles is al een keertje meegemaakt... en misschien hou je dingen wel tegen. U bent nu de baas, u kunt die regel gewoon hup overboord gooien. Nou, als je het me nu vraagt, dan zeg ik: Dit is het laatste dat ik zal doen. Want ik vind het echt een hele goede regel. Waarom? Um, nou, nee, uh, nou, niet op je spiekbriefje kijken. Nee, hè? nee. nee. <laughs> Waarom? <laughs> Waarom? Um, nou, eh, eh, eh, eh, eh, wat u net noemt, dat is natuurlijk terecht. Hè? Dat, eh, ja, dat, eh, eh, eh, eh, en daar is het ook ooit mee begonnen... met de vitaliteitscurve van, uh, van Twijnstra, van twijnstra guren Die zeiden dat uh, ja, je flexibiliteit uh, naarmate je ouder wordt uh, um, afneemt. Maar ik vind het eigenlijk om een andere reden belangrijk. En uh, dat is eigenlijk omdat mijn overtuiging is... dat het ontzettend goed is om um, ruimte te geven aan... Uh, jongere mensen en aan vernieuwing. En als je dat heel belangrijk vindt in je bedrijf, dan moet je dat ook vooral doen. Want hoe bent u, als ik u mag interromperen, ja, hoe bent u vernieuwend nu voor uh, dat bedrijf? Um, nou, ik denk uh, dat uh, uh, ja, een goed voorbeeld is uh, dat, uh, wat we afgelopen uh, weekend hebben gedaan. Uh, we hebben één keer per half jaar met onze senior partners hebben we, uh, beleidsdagen. Ja. En uh, ja, daar uh, heb ik echt gekozen voor een hele andere invulling. Je moet je voorstellen, we zitten dan met 18, uh, ja, 17 mannen... en één vrouw zitten we bij elkaar. Dat bent u dan, die vrouw. En, die één ja? vrouw ben ik dan. <laughs> hè? En uh, we hadden eigenlijk altijd een situatie... waarin de algemeen directeur, hè, dus nou, de CEO in, uh, in deze uitzending... Zeg maar, dat, uh, dat gezelschap voorzat En ik heb er echt voor gekozen om het uh, dagen te zijn... voor en door ons allemaal. Dus iedereen heeft een deel van de agenda voorbereid en ook een deel van, de, van die bijeenkomst voorgezeten. En uh, ja... Uh, echt een team. Echt een team. Uh, eigenlijk echt een teamactiviteit en een teamprestatie van gemaakt. Ja. Nou is het zo dat die oude directeur, die we net hoorden... die ja. loopt daar nog wel rond dat in, klopt. in dat bedrijf. Ja. Ja. Best opmerkelijk. Uh, en volgens hem... Heel waardevol. Gaat dat prima? Het hangt er even van af of je afstand kunt geven... afstand kunt houden tot je opvolger... in mijn geval opvolgster... Die moet je dus niet voor de voeten lopen. Dus ik heb bijvoorbeeld zelf ervoor gekozen om in een van onze andere panden in Deventer te gaan zitten. En dus niet dagelijks die confrontatie te hebben, maar gewoon af te wachten tot er vragen zijn. En als ze niet komen, is het nou beter? U, het valt me op dat u echt gaat stralen elke keer ja. als u langskomt. Ja. Waarom is dat? Ja, ik, ik, ik heb hem al, al, al vaak. En dat zal ik nu dan voor heel Nederland doen. En gecomplimenteerd met de, de wijze waarop hij enerzijds ruimte en vertrouwen heeft gegeven. Inderdaad, mij absoluut niet in de weg loopt. Maar anderzijds er ook is als het nodig is. En welk He, en, moment dan bijvoorbeeld? Nou, ook bij, bij, uh, uh, bij, bijvoorbeeld bij uh, uh, lastige uh, financiële vragen. Kijk... Um, uh, ik, was, ik zat altijd in de, in de, in de projectenbusiness. Nou, dat is duidelijk. Hè? Bijvoorbeeld uh, de Afzardijk. En een aantal uh, uh, zaken die met uh, de financiële huishouding op bedrijfsniveau spelen. Bijvoorbeeld uh, onze financiering uh, van het vreemde vermogen. Ja, eerlijk gezegd heb ik daar nog vrij weinig kaas van Ja, gegeten. En dan gaat u gewoon even bij hem even, binnen. Precies morgenochtend hebben wij daar dus een afspraak over. Heel concreet. En het is niet zo dat dat dan toch enige gêne geeft om die deur bij hem binnen te lopen. Het is eerlijk. Het is, u ja. voelt dat niet ongemakkelijk? Nee, helemaal niet. Dat u uw positie toch een beetje ondergraaft? Nee hoor. Nee. Ik heb het idee dat ik er beter van ga functioneren. Nou, wat wil je nog meer? Want als u dat zegt net, hè, dat, dat vernieuwende wat u heeft gebracht... Mm -hmm. dat u bijvoorbeeld zo'n vergadering in het afgelopen weekend anders heeft aangepakt. Mm -hmm. Overlegt u dat met hem van tevoren? Nee, niet met hem. Uh, wel met uh, de, de andere directeur, Henk Nieboer... met wie ik nu samen de directie van Witven en Bos vorm. En stel dat hij na afloop deze oud-directeur naar u toe mm -hmm. komt en zegt... nou, nah, het vond ik toch eigenlijk gewoon niet zo'n goed idee. Wat dan? Ja, dat weet ik niet wat ik dan zou doen. Dat is niet gebeurd, want uh, uh, ja, ik heb uh, voordat we de bijeenkomst uh, uh, afsloten... heb ik gewoon gevraagd aan iedereen die er was... Uh, ja, wat vonden jullie ervan? Het was natuurlijk een uh, experiment. En ja, de, de, de, de reacties waren eigenlijk unaniem... dat het uh, ja, weer een, een goede stap in onze uh, ontwikkeling is. Waarbij ja. Ja, voor ons bedrijf is die saamhorigheid echt een van de succesfactoren. En dit draagt er alleen maar toe bij. 24 jaar geleden bent je begonnen... Ja. Bij dat bedrijf, meteen na uw studie ja. in Delft. Mm -hmm. um, er was een moment in die 24 jaar dat u dacht... nou, ik wilde eigenlijk daar wel zitten. Waar die directeur zit in die kamer. Ja, dat is waar. Dat, uh, dat moment het is toch? nog niet zo heel erg lang geleden. Uh, maar het zaadje is al wel iets langer uh, geleden gepland, uh, ge geplant. Um, dat is eigenlijk geplant door de, de voorganger weer van, van Harry Webers. Dus dat is al... Uh, ja, ruim tien jaar geleden. Uh, en dat zaadje is gepland door Jaap van der Graaf... die toen onze algemeen directeur zei... en die een keertje terloops in een loopbaan gesprek tegen mij zei... joh, nou, ik zie jou nog wel uh, sectorhoofd worden... en uh, ja, misschien uh, zit je ooit wel eens... en hij zei het met zo'n lachje... Uh, waar, waarbij je kunt denken, nou, wat bedoelt hij nou precies? Misschien zit je nog wel eens op deze stoel. Nou, dat zaadje is toen geplant... en uh, ja, in de afgelopen twee, drie jaar... Uh, ja zijn er, zijn, er, zijn er eigenlijk steeds meer signalen gekomen vanuit mijn omgeving. Van joh, uh, ja, we zien het je eigenlijk wel doen. En op een gegeven moment dacht ik, ik wil het ook echt wel heel graag. En weet je ja. ook waarom u het wilde? Ja, uiteindelijk um, is het uh, is, is wat mij drijft... als ik het nou moet verwoorden in Golden Gate-termen... Uh, binnen, binnen wit en bos is, is, is het eigenlijk als volgt... Dat, ik, dat, mijn, dat het mijn droom is dat iedereen bij ons elke dag de deur achter zich dicht doet met de gedachte... ik heb vandaag aan mijn Golden Gate Bridge mogen werken. Ja, dat uh, ja, dat en dat, dat, de ultieme plek om dat te doen is natuurlijk deze plek. Maar is het zo dat iedereen zijn eigen Golden Gate Bridge heeft? Ik denk dat een heel aantal mensen die nu zeker hebben... Hè, een, een Noord-Zuidlijn die al genoemd werd, een Tweede Maasvlakte... Afslaardijk, dat zijn natuurlijk echt projecten met, ik zal maar zeggen, Golden Gate Impact. Datzelfde geldt ook voor een aantal projecten die we in het buitenland doen. Bijvoorbeeld in Kassigstan maken we platforms... waarop olie- en gasinstallaties kunnen staan. Maar dat kunnen ook kleinere Golden Gate projecten zijn. Ik sprak bijvoorbeeld laatst een, een jongen, die, ja voor mij een jongen. Hm. Er kwam een kind zijn hè, die net in dienst was bij Witven en Bosch. Een die twintiger? Zei, ja, een twintiger. Die zei oh, ik, uh, ik mag werken aan uh, de Kralingse Plas in Rotterdam. He, daar heb ik jaren gewoond. En dat is een plas met een hele slechte waterkwaliteit. En ik mag nu eraan werken om die waterkwaliteit te verbeteren. En dat is voor mij mijn Golden Gate... Het is echt een soort begrip al geworden in het bedrijf. Oh, iedereen zegt het ook. Ja, iedereen heeft het ook over het, de Golden Gate, mijn Golden Gate. Ja, ja over vernieuwend gesproken. Ja. En Ja, en ik denk, om uh, um antwoord te geven op je vraag... of iedereen eraan kan werken, nou, dat is vast niet zo. Maar uh, ja, uh, ik denk dat een, een groot deel van de populatie... er echt wel aan kan werken, ja. Want is het zo dat u, toen u 24 jaar geleden begon dit soort vergelijkbare emoties had als deze 20-jarige uh, jongen die net begonnen is? Ja, mijn eerste project dat zal ik echt nooit vergeten. Ik was uh, begonnen dus in april uh, 1989 bij uh, Wit ja. en En um, er was eigenlijk niks te doen de eerste twee weken. En um, ik vond dat overigens een, een, een heel mooi uh, uh, gebaar van vertrouwen. Hè. Er was geen werk, maar we nemen iemand waarvan we overtuigd zijn... Uh, dat ze past bij het bedrijf, nemen we toch aan. Nou, binnen twee weken stond er iemand aan mijn bureau en die zei... ja, Karin, er moet um, gerekend worden aan uh, hoogwaterstanden... Um, uh, stand, uh, aan een rivier in Kuching op Sarawak, Maleisië. En uh, ja, wij denken eigenlijk uh, dat jij dat kan. En hey, je hebt er tijd voor. Dus uh, ja, meid, uh, vlieg die kant op en uh, ga eraan werken. Ja, en dat is natuurlijk wel dat is echt een droom dat je zo mag beginnen. Ook, uh, of in ook projecten. heel erg heen. Ja, dat is natuurlijk eng. Maar ik denk, ja, je beste prestaties haal je toch wel een beetje... aan de rand van je comfortzone. Dus... Uh... Ja, dat is ook heel mooi, het uitdagen. Uw bedrijf, als u dat zo ook helemaal opschrijft... ook hè, uh -huh. met die oude directeur die gewoon in Pars en met u leeft... en daar heeft u alleen maar baat bij. Het is allemaal zo perfect. <lacht> het is een soort walhalla. Nou, eigenlijk wel. <lacht> ja. Maar is dat, ook, is dat niet een beetje overdreven? Zijn er niet ook gewoon ravelrandjes aan dat nou, bedrijf? Natuurlijk zijn er raforandjes. Noem eens een raforandje. Kijk, en, en, en dat, die, dat, dat enorme saamhorigheidsgevoel... en dat, uh, dat onderling vertrouwen in elkaar helpen... Dat um, dat ontstaat omdat we heel erg vanuit eigen kweek uh, uh, werken. Dus eigenlijk al ons management uh, is, is geboren en getogen... Uh, in figuurlijke zin bij Witte En het rafelrandje is natuurlijk bijvoorbeeld... dat je, um, ja, dat je een beetje bedrijfsblind wordt. Uh, dat, dat er sprake kan zijn van inteelt. Hè? En uh, dat het soms moeilijk is om elkaar aan te spreken... op prestaties die niet zo goed zijn. Daar hebben wij wel moeite mee, aan. Ja. Maar nou... de voordelen wegen toch wel heel erg op tegen de nadelen... als je kijkt naar onze... Precies. Maar goed, u, u, u zit daar. Uh, uh -huh. U had uw, uw baan ook niet gekregen als die regeling er niet was van 55 ja, jaar. Dat is ook zo. U kunt hier nu wat aan doen, aan dat, he, die zelfreflectie. Ja. Heeft u daar al ideeën over? Als u zegt, ja, dat is eigenlijk een beetje een zwak punt. Het is crisis, dus jullie ja. moeten toch zorgen dat jullie heel goed blijven. Hoe gaan ja. ze dat aanpakken? Um, nou, wij, wij, uh, wat, wat nog aardig is om te melden, is dat wij geen uh, raad van commissarissen hebben. Wat natuurlijk een orgaan is wat... Uh, die functie heel goed zou kunnen vervullen. We hebben al wel een heel aantal jaren geleden... eigenlijk een strategische adviesraad ingesteld... met als doel om ons van reflectie te dienen. Nou, De ervaring heeft geleerd dat wij dat heel moeilijk vinden... als die strategische adviseurs dan daadwerkelijk... Die spiegel voorhouden. Ja, die gaan zich even en mijn bemoeien. ambitie is wel om daar veel meer inhoud en vorm aan te geven de komende jaren. Ja, Want is het zo dat u feedback heeft gekregen ook de afgelopen jaren... waarvan u denkt, ja inderdaad, dat, daarom ben ik ook op de plek waarop ik nu ben? Ja dat, uh, ja, dat Wat was uw zwakke punt? Uh, nou, een eindeloze onzekerheid. <laughs> He, dus um, uh, ja, die, die er ook toe kan leiden dat je soms uh, niet duidelijk bent uh, in het verwoorden, bijvoorbeeld uiteindelijk van wat je, van waar je voor staat, waar je voor gaat. Dus die heeft u um, afgelegd die onzekerheid, want u, u benoemde net zelf, uh, hè, de, ja. de blauwe kant, de, namelijk keuzes durven maken. Ja. Ja, en dat, ook, uh, en dat ook helder naar buiten brengen. Ja, ik denk dat dat, um, dat, dat zeker feedback is geweest... Uh, die ik uh, zowel intern als extern heb gekregen. Ja, en soms ook wel heb opgezocht. Op wat voor manier? Nou, door, uh, ik, ken natuurlijk ook, ik heb ook wel collega's... waarvan ik weet dat zij die feedback uh, um, wel zien... maar misschien niet vanzelf geven... Ja, je kunt er ook natuurlijk gewoon om vragen. Ja, en dan wel met pijn in de buik, maar, dan, maar dan uiteindelijk ja. toch proberen er wat ja. van te leren. Ja. Ja. Is het zo, want deze, hè, deze serie gaat over CEO's in crisistijd. Mm -hmm. U zegt, het heeft ons uh, efficiënter laten werken. Ja, Is effectiever. Effectiever. Ja, uiteindelijk. Ja. Is het zo dat als ik u nou vraag, u mag kiezen. Mm -hmm. CEO in crisistijd of CEO gewoon in een mooie conjunctuur... Ja, dit is prachtig eigenlijk, CEO in crisistijd, vind ik. He? Ik denk, het is toch ook de tijd waarin, um, waarin je het verschil kan maken. Zowel um, als persoon, als ook um, zeg maar als bedrijf. He? We zien in, uh, in onze branche, uh, zien we uh, nu grote verschillen in hoe bedrijven het, uh, uh, het doen. En uh, ja, de, de, de uitdaging is groter om er nu een succes van te maken. Maar daarmee uiteindelijk ook de voldoening natuurlijk, als dat inderdaad lukt. Dus um, ja, ik vind het wel een mooie tijd. En overigens, er is natuurlijk geen keus. Want het, hè, als, eh, bedoel, als ik wacht totdat het beter gaat, dan ben ik eh, 55 of ouder. Dus ja, dat... Uh, u moet het nu dat, doen. Ik moet het nu doen, of, uh, of, uh, uh, of niet. En, uh, want uh, het is dus een, een soort familie, zo klinkt het een uh -huh. beetje. Dat is het ook. Als u 55 ja. bent, dan, dan moet u weg in elk geval als CEO. Ja. Um, als u dan naar een ander bedrijf gaat, kan dat? Of is dat toch een beetje het, het, het nest bevlekken? Het kan Bevuilen. natuurlijk, hè? Ik bedoel, uh, er is niets dat me tegenhoudt... om uh, natuurlijk mijn uh, arbeidscontract op te zeggen... en ergens anders te gaan werken. Maar uh, ja, het, het, het zal vast niet verbazen, maar dat, ja, dat, dat zou ik nooit kunnen. U blijft er ook gewoon. U gaat er ook, ook gewoon, ook op, bij die andere en, vestiging. En probeer ook weer precies uh, met alle ervaringen en netwerken... die je opdoet in deze rol... ook weer een volgende bijdrage te leveren aan het, uh, aan het bedrijf. Bijvoorbeeld, ik heb nog nooit op een kantoor in het buitenland gewerkt... Nou, misschien is dat een mooie TZT. fase voor daarna. Voor na ja. 55. Ja. Zet hem op. Dank u wel voor uw Dank komst. Dank u wel. Karin Sluis, leuk. CEO dus van uh, ingenieursbureau Witteven en Bos. En dit was alweer onze laatste aflevering in onze serie over CEO's in crisistijd. Volgende week maandag beginnen we een nieuwe serie... namelijk een serie met burgemeesters anno 2013. De eerste is de burgemeester van Helmond, Blanksma van Den Heuvel... want burgemeesters anno 2013 moeten van alle markten thuis zijn. Daar gaan we het over hebben. Ja, en Dit was de aflevering van vandaag van Twee Dingen van Max. Meer informatie en ook terugluisteren van uitzendingen... kan op onze site tweedingen.nl. Straks BNN Today, Willemijn Veenhoven. Wat zit er in jouw programma vanavond? Luc? Oh, Luc zit er. Ja. Luc is weer terug van vakantie. Oh, daar ben ik Dat's heel blij, blij mee. Ja. ja, daar ben ik ongelooflijk blij mee. Verder, Jack hm. van Gelder, Erber Wennemas, Gabiak Guzman. En, heel leuk, we hebben een herder van 37. Een dame, die was drie jaar geleden nog grafisch ontwerper. Die dacht, bekijk het maar, ik word herder. Dat is een mooi verhaal. Dat allemaal, zometeen in BNN Today. Dit is Radio 1. Half negen hier als Raymond Serré met het NOS Journaal.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 Robin Hazen versloeg de Fransman Kenny de Schepper in vier sets. En dat waren de hoofdpunten uit het Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is maandag twee over half negen. Goedenavond. Ze hebben het niet makkelijk, schaapherders. Toch zijn er nog mensen die ervoor kiezen. Daphne van Zomeren is er iemand. Ze is 37, drie jaar geleden, was ze nog grafisch ontwerper. En toen dacht ze, bekijk het, ik word schaapherder. Hoe dat is, dat hoor je na negenen. En veel crime nieuws vandaag. Willem Holleders opgepakt. De vermiste follybaster en haar vriend zijn gevonden. Dat komt allemaal voorbij. Tot tien uur. En naast mij, Gabriel Guzman Cabaretier. Heeft voor ons uh, de hangover bekeken... Deel 3. Deel drie, Teil drie? Ja. Ja. ja. En je dacht eerst, ja, ik ben, want eigenlijk wil jij nooit naar comedies, hè? Nee, want het zijn dan meestal stand-up comedians... die ik dan ken van hun stand-up werk. Ja. En dan zijn het meestal kut-comedies. Uh, ja. En dan, dan, ja, daar baal ik dan van. Ja. Maar dit was een uh, goede uitzondering. Dus een goede uitzondering. Ik ken de 1 en 2 nog niet, maar die ga ik wel kijken nu. Zometeen ja. meer over de Hangover Part 3. En straks met uh, Luc de topics eindelijk weer. Ja. Thank God, Luc. Nou. Drie weken weg geweest. Een half, nieuws En een half, drie ja. en half, inderdaad. Nieuws in de topics over het Glazen Huis. Een nieuwe gadget op Rotterdam Centraal. En Johan Cruijff maakt zich ontzettend zorgen. Johan Cruijff maakt zich ernstige zorgen. Als dit zo doorgaat en je niet ingrijpt, wordt de zorg niet meer te betalen. Kijk, daar gaat de politiek in, kennelijk. Straks meer daarover na negen uur in Today's Topics. Eerste sportnieuws, Jack van Gelder. Goedenavond. Goedenavond, ja, tragisch sportnieuws zou je eigenlijk moeten zeggen. De sinds 13 mei vermiste oud volleybal international Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severijn zijn vermoord. De lichamen werden gisteravond gevonden in een citroenboomgaard in een plaatsje vlakbij Murcia. Correspondent Edwin Winkels was vanavond bij de persconferentie van de Spaanse politie. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Jack. Heeft de politie daar laten weten hoe ze de daders op het spoor zijn gekomen? Nee, precies onderzoek hebben ze nog niet willen zeggen. Want dat, dat, dat is nog geheim. De rechter heeft een toestemming gegeven, een deel. Uh, ...bekend te maken, maar ze wil doorschemeren dat en met het onderzoek van, uh, van camerabeelden in Murcia ...en uh, vooral met uh, het uitzoeken van de zakelijke contacten van het stel in, in hun vorige periode dat zij in Moersia woonden. Dat was tussen 2009 en 2011. Dat, heeft ze, uh, dat hebben ze samengebracht en dat heeft hen uh, tot een flat geleid in een klein stadje vlakbij Murcia. Waar uh, duidelijke sporen van, van geweld, bloed en dergelijke werden aangetroffen. En dat was eigenlijk het begin van de oplossing van de hele zaak. Konden dus ze ook al iets zeggen over hoe ze zijn vermoord en wat het motief dan uiteindelijk geweest zou zijn? Nee, hoe niet. Dat, uh, dat, dat, dat moet nog uh, worden uitgezocht. Het motief uh, volgens de politie kan niet anders zijn dan, uh, dan een zakelijk motief. Uh, er was oneenigheid met, met de drie mensen, één Spanjaard en twee Roemenen, die in Valencia zijn gearresteerd. Die hadden een flat gehuurd in Molina de Segura, dat kleine stadje. Daar zijn de twee volgens de politie vrij. Naartoe gegaan. Waarschijnlijk zijn ze daar ook op straat gezien. De dag dat ze een afspraak hadden in een kliniek in Murcia, zaten ze bij hun zakenpartners. En dat schijnt uit de hand gelopen te zijn de dag erop. En toen zijn ze vermoord. En haastig in een boomgaard verder weg, een stuk of 30 kilometer verder weg. Aan de andere kant van Murcia zijn ze begraven. Zijn de lichamen inmiddels officieel geïdentificeerd? Nee, de politie van ja, het is 100% zeker dat zij het zijn. Dat dat het zijn mensen van meer dan 1,90 lang. Uh, de zaak is voor hun opgelost, maar officieel moet nog een DNA match komen. En vanavond arriveert uit Nederland uh, een, een DNA-monster van een familielid. En al daarvan zal dan uh, waarschijnlijk morgen of binnenkort uh, de, de identificatie van de twee officieel zijn. We spreken elkaar vanavond nog, Edwin, dankjewel. Op Roland Garros, het Grand Slam toernooi in Parijs, kwamen vandaag twee van de drie Nederlandse mannen in actie. En die deden het een stuk beter dan de twee Nederlandse vrouwen gisteren. Daar uh, zeg ik niks verkeerd zijn, hè, Mark Brasser? Nee, daar zeg je niks uh, verkeerds, Jack. Het is wel raar dat je dan enthousiast moet gaan doen over twee tennissen. Uh, okay. uh, eh, Na nou zo'n verhaal inderdaad, dan moet ik enthousiast gaan doen... over de overwinningen van uh, Igor Seisling en uh, Robin Haase... op respectievelijk uh, Jurgen Meltzer en uh, Kenny de Schepper. Voornamelijk ja, de overwinning van, van uh, Igor Seisling op Jurgen Meltzer. Uh, heel erg goed in drie sets. Jurgen Meltzer, de Oostenrijker, heeft hier een keer in de halve finale gestaan. Heeft heel veel ervaring. 30 plus 32 is hij geloof ik. Staat ook veel hoger op de wereldranglijst dan Igor Seisling. Maar ja... Die is gewoon in goede doende Amsterdam. maar Heeft veel vertrouwen, zo speelde hij ook. Ja, en hij sloeg Jurgen Meltzer er uh, in drie sets af. Vanavond hebben we Robin Haase nog gezien. Dus tegen Kenny de Schepper. Dat is een Fransman. Een lastige wedstrijd voor Haase. Kwam niet echt in zijn ritme. Maar hij trok hem er toch uiteindelijk uit in uh, vier sets. Dus inderdaad, ja, na het verlies van Bertens en Rus. Gisteren uh, mooi nieuws voor de Nederlanders vandaag. Nederlandse tennissers. We hebben er twee in de tweede ronde. En morgen komt dan ook nog Timo de Bakker. Tegen wie moet Timo morgen? Timo de Bakker die speelt tegen Stanislas Wawrinka. Dat is een, een lastige tegenstander Spitsen. van naam. Ja, dat is, en, en, en daardoor speelt hij wel in een mooi stadion. Dat is dan wel mooi. Nog één ding Jack. Op dit moment zit ik te kijken. Fantastische wedstrijd op het centercourt. Sinds de loting verheugde iedereen zich erop. Berdig tegen Monfils. Ze staan inmiddels vier hm. uur op de baan. 7-6 de eerste voor Monfils. 6-4 de tweede voor Monfils. Toen kwam Berdig terug. Twee tiebreaks voor Berdig. En het is nu 6-5 voor Monfils in de vijfde set. 40-15 voor de Fransman. Ja, ze worden hier helemaal gek op het park. Hij heeft nog één puntje nodig. En dan is Monfils door naar de tweede ronde. En dan ja, komt hij gewoon zijn top geluk... vijf speler. Berdig graag. Ze zijn gelukkig niet chauvinistisch. Hè, gelukkig niet. Nee, gelukkig is dat niet. Nee. Nou, <laughs> Nadal moest even opwarmen. Nadal moest even opwarmen. Hij had een goede tegenstander, Daniel Brands. Ja, die jongen die speelde, 25-jarige Duitser is dat, die speelde. Fabank had niks te verliezen op het centercourt, zo speelde hij ook. Uh, Nadal zei na afloop van, ik snap niet dat die jongen niet veel hoger op de wereldranglijst staat. Um, ja, één setje had hij het lastig. Hij verloor de eerste set terwijl Monfils nu het beslissende punt binnenhaalt. En het publiek op de bank en ook ja, buiten het stadion, dat is ook mooi om te zien. De mensen die geen kaartjes hebben voor het stadion, die van de bijbanen zijn gekomen. Die staan allemaal op grote schermen naar deze wedstrijd. Te kijken. Nou goed, die kunnen nu ook naar huis, want deze wedstrijd is afgelopen. Nee, Nadal verloor de eerste set. Een beetje stroef nog. Maar die brand, zoals gezegd, ja, die speelde frank en vrij. En, en deed het daardoor heel erg goed. Zonder druk. Zonder zenuwen. Dat was knap. En uh, Nadal dus in de vier sets door. En we hebben net Sharapova nog op het, uh, in de tweede baan gehad. Op parcours Suzanne Lenglen. Die speelde een, tegen een uh, Taiwanese. Nou, daar had ze totaal geen problemen mee. Dus de titelverdediger bij de vrouwen. De, Nadal bij de mannen. Maria Sharapova, titelverdediger bij de vrouwen. Die is dus ook door naar uh, de tweede de ronde. Prima. Mofies door, dus Polonaise en de chans vanavond. Veel dat plezier. Feest. Dat een feest hier. Ja, kijk uit, keek uit. Eh, Straks langs de lijn uiteraard meer tennis en uh, alles uh, over de afschuwelijke moord op Inget Visser en haar partner. En bij ons ook nog tennis. Wij volgen deze partij. Met leuk. is ja. goed. Die afgelopen is net. Die partij Die net is hier. afgelopen. Prima. Ja. Veel plezier. Ja, maar. <laughs> kijk, dat is nou die moord. Waren, waren, waren. Jack je dankjewel. Tot tiener. Mercado Emeralds Liquid Lunch. De vrij. Maar vandaag werd Willem Holleder weer opgepakt. De uh, arrestatie is onderdeel van een grote politieactie tegen de georganiseerde misdaad. In totaal werden tien mensen opgepakt. Waaronder de bekende criminelen Danny K. en Dick V. John van Heuven, Heuvel, goedenavond. Goedenavond, van Nou, Vertel, waar wordt Holleder nu van verdacht? Ja, de formele verdenking is dat die betrokken zijn bij afpersing. Maar het grote onderzoek tegen, zijn, tegen de hoofdverdachte van de hele zaak... richt zich op het bidwassen van geld, van misdaadgeld. Witwas van H ja en, en handel in harddrugs geloof ik ook. Hè? Ja, maar dat is ook niet uh, de hoofdverdenking. Uh, het uh, onderzoeksteam heeft echt geprobeerd de geldstromen van die hoofdverdachten, van die Denny K en die Dick V in de kaart te brengen. Mm -hmm. En uh, in, uh, zeg maar, in het loop van het onderzoek zijn er ook nog verdenkingen voor drugshandel en, en afvestingen bijgekomen. Maar de hmm. hoofdverdenking is uh, witwassen. Ja. En, en, en het... Willem Holleder is ook niet uh, de hoofdverdachte, maar een van de medeverdachten, zoals dat door justitie wordt omschreven. Ja, want die hoofdverdachten, dat zijn dus die Dick V. en die Danny K. zijn. En Dick ja. V. kennen we nog als sportschoolhouder die een tijdje geleden ruzie heeft gehad met Holleder. En toen nog een gebroken precies. kaak heeft geslagen. Ja, precies. En uh, die twee hebben daarna de ruzie een beetje bijgelegd. En werden de afgelopen maanden weer veel met elkaar gezien. Of, of regelmatig met elkaar gezien. Mm -hmm. En Danny K. is de jongen die uh, volgens justitie dan ja, een beetje uh, het geheel aanstuurde. En dit zijn echt uh, grote jongens? Nou ja, dit zijn wel jongens die in ieder geval al jaren opduiken in allerlei onderzoeken. Ja. En die ook wel redelijk, uh, volgens justitie althans, redelijk bepalend zijn... voor wat er in de uh, Amsterdamse onderwereld gebeurt. En dan is er nog die, uh, enigszins, uh, dat enigszins smeuige detail dat de ex van... Patrick Kluivert, Angela van Hulte, hier ook bij betrokken is. Nou ja, ze zij is, zij is opgepakt. En uh, zij wordt uh, ook verdacht van... Uh, in ieder geval het medeplegen van Witwassen. Mm -hmm. En uh, ja, dan is altijd de vraag... als je zeg maar, vrouwen van, van dit soort jongens uit het milieu gaat oppakken... is dat omdat er echt... Uh, reële verdenkingen tegen zijn, of gebeurt dat misschien om, uh, om, om, me om medeverdachten onder druk te zetten. Kijk, zij is uh, zes maanden zwanger, dus het kan ook zomaar zijn dat je ja, op die manier probeert wat meer druk te leggen bij, uh, bij de hoofdverdachte en zeggen, ja, verklaar nou, want, want uh, ja, anders zit, zit die vrouw hier ook nog maar dagen, misschien nog wel weken in de cel. Want zij zou de vriendin zijn van Denica? Ja, ja. Ja. Um, het is natuurlijk een, een, een, een rare zaak als je dit allemaal hoort. Holleder die, die is natuurlijk pas net vrij en die heeft, nog, die heeft nog een voorwaardelijke straf uitstaan van drie jaar. Um, ja. Nou ja, nu dit, betekent dat, lijkt dat erop uh, dat hij dan misschien die andere straf ook wel moet uitzitten? Als dit echt tot een nou, zaak komt? De, de, ik had al uh, contact gehad met mensen binnen justitie toen hij uh, werd aangehouden recent voor die doodsbedreiging aan het adres van Peter R. De Vries. Mm -hmm. En toen werd al gezegd, als dit. Uh, gaat leiden tot een veroordeling bij de rechter, dan zullen wij zeker naar de rechter stappen en uh, gaan eisen dat die resterende drie jaar gevangenisstraf ook nog uh, wordt uitgezeten. Ja, dan komt dan nu dan dus dit erbij. Voor, dan, nu komt dit erbij. Ja. Dus uh, neem voor mij aan dat op het moment dat uh, hij voor deze uh, mogelijke afpersing dan veroordeeld zou worden, dat hij die drie jaar er nog eens bij krijgt. En hoeveel zou je voor afpersing kunnen krijgen? Ja, dat hangt helemaal van de, van de aard van de zaak en, en uh, op welke schaal en, en om wat ja. voor het bedrag het gaat en uh, hoeveel uh, leed het uh, vermeende slachtoffer is aangedaan. Dat is toch moeilijk te zeggen op het moment dat je het dossier nog niet hmm. kent. Goed, hij was exact vier maanden vrij, maar zit dus nu weer vast, Willem Hollende. John van Huivel, dankjewel. je wel. Ja, nog, hij was iets langer vrij, hè. een jaar en vier maanden. Dus een jaar vier maanden. Voor alle, voor maanden. alle zorgvuldigheid, ja. Goed, <laughs> even okay. correctie. Dankjewel, John. Ja, oké, okay, hoi. Zometeen in de sportrubriek met Ermen Wennemaars. Het is maandag. Dus dan is hij er, hebben we het over zeilen. Caroline Brouwer, die doet mee aan de bekende Volvo Ocean Race. Eh, nou ja, de zwaarste zeilreis ter wereld. Met een boot met alleen maar vrouwen, dat is bijzonder. Dat is maar één keer eerder gebeurd in 2001. Toen deed ze ook mee en toen werden ze consequent laatste. En dat gaan ze nu helemaal anders doen. Meekijken in de studio, dat kan natuurlijk via de webcam radio1.nl. Gaan we verder. De hangover. Donderdag. Dan draait hij eindelijk de lang verwachte film. De hangover. Part 3. Deel 1 en 2. Dat waren wereldwijde kaskrakers. We hebben het vanmiddag even opgezocht brachten bij elkaar meer dan een miljard dollar in het laadje. Um, nou ja, het is die bekende reeks met uh, een groepje vrienden. Die gaat uit, seks, drugs, rock roll. Weet de volgende dag helemaal niet meer wat er gebeurd is. Maken de meest bizarre dingen mee. En het, uh, nee, ik kan wel zeggen dat deel 1 en 2 redelijke cultstatus hebben bereikt. In de studio, Kowatje, Gabier Guzman. Nogmaals, goedenavond. Ja, goed dat je het zegt, want ik heb ze allebei niet gezien. Nee, dus, uh, ik ook niet. Ik ben nee. heel hard uitgelachen op de redactie. Want die zeiden, hoe, hoe bestaat dit, dit? Dit zijn echt cultfilms. ja. Maar, ja maar wij dachten... Ik zou um... gewoon met koffie gooien. Ja. <laughs> dat heb ik Wij dachten, uh, de, de, dat is mooi, want jij bent natuurlijk een beetje de, de hangover king van Nederland. En toen dachten we, we gaan jou bellen en kijken of je dat leuk vindt. Ja, ja. En dat ik, kan je natuurlijk heel was... flauw vinden. Maar kennelijk vond je, dacht joh, ik, ben, ik ga wel even naar die film. Ja, nou ja, ik, ik ben um, uh, wel fan van die sec uh, Galifianakis. Um, die een van en... die drie vrienden speelt. ja. ja. Uh, Ellen speelt ja. hij. Uh, ik vind zijn stand-up werk heel erg goed. En uh, wat hij doet uh, bij uh, um, Between Two Ferns... dat is, uh, doet hij bij uh, Funny or Die, een website. En dat is, en het, dat is, is je stand-up comedian, hè? Dan. Uh, nee, daar speelt hij een karakter waarin hij uh, interviewt die mensen. Ja. Maar echt op een ongelooflijk grappige manier. En um, uh, dus daarom ging ik naar die film. Ja. Yeah. Even een fragmentje van Ellen, dus jouw favoriete personage uit uiteening over. Hey guys, you ready to let the dogs out? What? Do what? Whoa! Road trip I will never ever, ever speak a word of it. I got it, thank you. I don't think that... Seriously, I don't care what happens. I don't care if we kill someone. What? You heard me. None of you know Stu like I do. Not you, not you, not you, not you. Not nobody knows Stu like I do. Zometeen over wat je nou zo goed aan hem vindt. En natuurlijk uiteraard je, je recensie over de film. Maar eerst even voor de luisteraar die denkt. Ja, ik snap er niks van. Hoezo zit jij hier, Cabotier, Gabier, Guzman? Je bent natuurlijk zelf in je, in je show super eerlijk over jouw eerste alcoholverslaving. En nu in je nieuwe show, Delirium 2, over onder andere je cocaïneverslaving. Dus dachten we. Nou, dat is dan wel aardig om die jongen hiernaar te laten kijken. Ja. Het is natuurlijk bizar overdreven de hangen over wat ze daar allemaal meemaken. Het heeft ook niks met drank of drugs te maken deze keer. Nee, het is, de, is gewoon een de actiefilm. Deel 1 en 2 wel, vooral. Maar... Ja, ja. Uh, dus, dus ja, je eigen grap is een beetje in je eigen gezicht geëxplodeerd. <laughs> Want dit is gewoon een uh, actiefilm uh, met uh, wel een komische kant. Ja. Uh, vooral de eerste zes minuten zijn heel grappig. Maar daarna is het eigenlijk. Ja, kijk, ik bedoel, als die zek gewoon in beeld komt, dan moet je altijd wel lachen. Maar um, het is niet per definitie een lachfilm. Nee. Ik denk dat ze die uh, miljard hebben gebruikt om gewoon een hele vette actiefilm te maken. En maar dat hebben ze gedaan. Jij zei in het begin al: van... Ja, ik ga eigenlijk liever als cabaretier niet naar, naar comedyfilms. Of tenminste als cabaretier. Maar er, er zitten. Er zijn soms spelen de mensen in die ik heel goed vind. Ja. Stel een comedians. En dan ga je naar zo'n film, naar zo'n comedy. En dan valt het een beetje tegen. Nou ja, ik bedoel, ik uh, onthoud uh, um, Eddie Murphy liever van Raw en Delirious dan van uh, Dr. Do Little of... Ja, die film. afschuwelijke film dat die... Uh, ja. dat, dat, dat doet pijn. Ja. Dus ga ik daar niet heen. Nee. En, en um, er zijn wel uitzonderingen op de regel. Er is een fantastische uh, comedy serie heet Arrested Development. Die heeft drie seizoenen gedraaid. Ik geloof dat ze nu met seizoen uh, vier zijn begonnen. En er zit David Cross in. Wat een fantastische comedian is. En die speelt daar ook heel erg goed in. Maar heb jij nou iets... Je bent naar deze film geweest. Um, je vond hem best aardig, geloof ik. Ja. ja, ja, nou, ja. Alleen switcht een beetje tussen comedy en, en uh, actie. Ja, e e heb je zei... daar nou iets aan dat je denkt... Nou, dat, dat kan ik me nog wel door laten inspireren? Heb je, heb je er iets aan misschien voor een volgende show? Uh, nou ja, wat je altijd hebt... Um, um, loop je een bioscoop uit. En als je iets goeds hebt gezien... of ook als je iets slechts hebt gezien... Uh, heb je zin om iets te maken. Ja? Dus, ja. ja, en dus, je bent natuurlijk altijd gewoon bezig met om je heen te kijken. Ja. En wat, wat zou je uit deze kunnen halen of niet iets specifieks? Hoe een perspremiere werkt. Hoe een perspremiere werkt. <laughs> ja. Want uh, daar was je vandaag. ja <laughs> Weet je ja. dat ook weer? Ik werd me dus, voor het eerst van mijn leven gevraagd of ik van de pers was. Uh, ja. <laughs> wat zei je? Nee. Hmm. En toch mocht ik door. En toch ja. mocht ik door. Ja. Maar vertel, wat vond je er over, over het algemeen van? Want dit is, we, de, de fans hebben, op het internet gekeken... het heeft echt een hele vaste scharen miljoenen fans... die zitten mm -hmm. enorm te wachten op deze film. Die ja. zeggen één, één was briljant, twee was iets minder. Je hebt die niet gezien, maar je hebt alleen deze gezien. Is die, ja. nou, als, ik, als ik de trailers van 1 en 2 bekijk... heeft het niet zo heel veel met 1 en 2 te maken. Mm. Dit, is, dit is gewoon... Uh, John Goodman speelt uh, Mafioso. En um, het, het gaat, er zit een ontvoering in. En een. En een um, ja, gewoon een goede actiefilm. Gewoon een en, actiefilm. en met. met, met, met ja, een uh, goed plot en. en um, goede teksten. En vooral die Zack die speelt gewoon heel erg goed. Um, maar uh, ga er niet heen als je denkt dat het een dijkletser wordt. Het wordt geen dijekletser. Nee. Wil een beetje gelachen af en toe? Uh, de openingsscène is fantastisch. Die is fantastisch. Nee, die is echt fantastisch. Ja. Als je me cijfer moet geven, wat zou je geven? Uh, wat is de schaal? 1 tot en met 10. 1 tot en met 10. Um, een 7. Een 7. Ja, oké. Okay. Nou, misschien voor de fans acceptabel. Uh, ja. ja, ik weet niet of, hoeveel mensen ik nu boos heb gemaakt. Misschien wel miljoenen. <laughs> maar zoveel luisteren helemaal niet. Dus dat kan helemaal niet. Nee, dat lijkt me niet leuk Je bent bezig met De Lirium 2. Ja. En je bent ook alweer een nieuwe show aan het schrijven. Ja. Waar gaat die over? Nog meer verslavingen? Uh, nee, die, um, vooralsnog gaat, uh, gaat het over mijn, uh, de, de familiegeschiedenis. Dus um, uh, de familiegeschiedenis in Nederland. En, uh... Jouw familiegeschiedenis neem ik aan. Ja, ja. ja. En uh, het fascistische verleden van mijn opa. Ja. Is het op een dag klaar, denk je, met putten uit je eigen leven? Of kan je oneindig door? Uh, nee, ik kan, ik kan weer putten uit dit interview. Het gaat altijd maar door. Ik ben meneer. <laughs> ja. Gabriel Guzman, succes met je show. Staat nog steeds uh, in de theaters, De Lering 2, denk Tot, tot wel. de 17e, ja. Nossa. Hmm. Nossa.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 Nossa, a falar, como é que als Nossa, nossa, assim você me mata. als je me maakt, ai ai, als je delícia, delícia. me maakt, als me als je me maakt, Ai, je te als je je me Nossa, a falar Nossa, nossa, assim als me mata Ai, als je me maakt, als je als je me me als je me te pego, als ai, ai, je Moza, als ik je preek, ah, als ik je preek, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego ai ik je preek, ah, als Ai, se hein te pego hein? Que delícia, hein? Ai, je preek, ah, Super grote hit geweest. Michel, tello, I see you oh, today. Uh... Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Vanavond een bijzondere dame in de studio, een herder. Als er één schaap over de dam is. Dit is volgens mij wel een herder to the max. Ja, ja, ja. ze loopt echt de hele dag rond met die schapen. Ze moet... Het is echt een soort van alternatieve grasmaaier, die schapen. Maar waar loopt ze rond dan? Bij de kust bij Noordwijkerhout. Daar zo. Ze is in dienst bij Waternet. En die duinen moeten gemaaid worden. En in plaats van een machine daar neer te zetten, zet je er een kudde schapen neer. Je hebt één grasmaaier nodig, maar je hebt niet één schaap nodig. Nee, nee dan. ze heeft er 300 schapen. Dat is eigenlijk alsof ze een beetje terug in de tijd gaat. Volgens mij is het behoorlijk eenzaam. Het enige wat je bij je hebt, dat zijn 300 schapen en een hond. Ik bedoel, er is niemand tegen wie je praat. Ik ja, en het lijkt misschien, als het mooi weer is, lijkt het fantastisch. Maar we kennen Nederland een beetje afgelopen week. Dan zit je dus de hele dag buiten in die regen. Ik, ja, ik, ik weet niet of het zo romantisch is allemaal, hè? Maar je moet het wel willen, inderdaad. Ja. Ja. En wat doet ze in de winter? Dan is ze grafisch ontwerper. <lacht> ja, dan lach maar. Maar ze is hier wel, toevallig. Daphne van Zomeren. En wij noemen die jou herderinnetje. Of heet dat gewoon een herder of een herderin? Uh, nou, doe maar gewoon schaapherder. Schaapherder? <laughs> ja, herderinnetje. <laughs> gewoon schaapherder. Goed ja. dat je er bent. Zometeen uh, je hele verhaal. En Luc is er weer. Ja. Na 3,5 week. Ik heb de dag geteld, Luc. Nou, heel goed. En wat gaan we doen zo? Ja, ik heb alleen maar quizjes gemaakt. Dus ik heb er weer eentje. Uh, Serious Request is bekendgemaakt waar uh, in 2014 dat evenement is. In Haarlem. Klein quizje oh. daarover. Uh, wie zat er ook weer in de eerste editie van Serious Request? De allereerste. In 2004 was dat. De allereerste. Ja. Ongetwijfeld Juist. Juist. Ja. Uh, uh, Claudia? Uh, Claudia ja, dat klopt. Nou, en, dat, ja. en Wouter van der Goes zat daar ook in. Hoeveel geld werd er toen opgehaald? De laatste keer was het iets van 12 miljoen. Uh, 800.000 euro. Nou, je zit er niet ver vanaf. Nog geen 916.000 euro. Dus die dicht. En wat was ook weer het doel van vorig jaar? Iets met baby's moeders. Let's hear it for the babies, yes. inderdaad. Tegen babysterfte dat was dat. Ja. Nou, ik vind het wel een beetje vroeger om het er nu over te hebben. Nou ja, dat, het uh, gaat over 2014. En, maar ze hebben ook al bekendgemaakt dat 2015 uh, het glazen huid staat. Dat meen je niet. In Heren is dat? In Heren. Ja, dat weten ze nu ook al. Dus, uh, al Misschien uh, zijn er dan hmm. wel geen crisis meer, maar is <laughs> dat zou ook. Wordt er ja. niet meer gepitcht voor, de, voor, voor, voor uh, ja, wel, ja, dat hebben ze gedaan. Ja? En nu hebben ze het bekendgemaakt. Voor Komende twee jaar, meteen bekend de zwolle weer niet. Nee, de zwolle. Oh, nou, Zo Zometeen ook de en een zelfster in de Volvo Ocean Race. Yes. E -N. De volgende boodschap is niet geschikt voor mensen met bindingsangst. E-matching, dat is online dating alleen voor hoger opgeleiden